I'm uh -huh. We'll I'm not Op dit, op dit station. De Winterse 50. De winterse 50. De laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. De ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles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 en zeker niet van steen Met kerst ben ik alleen Nee, nooit had ik gedacht Dat ik dit nog eens mee zou maken Waar deed ik verkeerd Je weet, ik ben niet hard En zeker niet van steen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 op je radio. Met GFM. Hele fijne dagen. No one knows what it's like to be the bad man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 Is hard on their anger. None of my pain can show through, but my dream. I'm mm -hmm.